Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 17, opgenomen op 10 januari 2012. Hoi en leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Ik ben weer verbonden met mijn beste vriend uit Italië, Martijn. Ben je daar? Goedemorgen Sam. Goeiedag, of gelukkig nieuwjaar en zo. Ja, gelukkig ja, ja. Het is net alsof ik je niet gesproken heb, maar... Nee, nou, we doen <laughs> natuurlijk net of elkaar niet zo, heel, niet, niet zo vaak hebben gesproken in de vakantie, maar... Dat ja, is natuurlijk uh, even geleden, onze laatste podcast, denk ik wel een ja, maandje bijna. Ja, volgens mij uh, hebben we drie weken tussendoor niet gedaan, dus dan is dit uh, precies een maand, zeg maar... Nou, Heb je nog wat leuks meegemaakt de afgelopen maand? Ja, kerst, oud en nieuw, je kent het hè, familie is gewoon familie. Maar ik ben lekker uh, ook weg geweest uh, naar Zuid-Italië. Uh, lekker rondgereden, lekker op het strand gezeten. Niet dat het warm is hoor. Oh, maar zeg je, jezus, ben ik nou zo gek of is Italië, dat is best wel dichtbij hoor. Ja, ja maar toch Zuid-Italië ligt toch bij Afrika, zou je zeggen. Ja, oké, okay. en wat voor temperatuur had je dan? Nou ja, 18 graden of zo. Oké, okay, dus nou, nou ja. Dat is nog steeds goed. niet slecht. Goed te doen. Familie en schoonfamilie hoorde ik al. Uh, heb je nog vuurwerk afgestoken? Nee, ik heb... jij wel. Nee, straks <laughs> zonder geld. Ja, nee, dat doe ik ook niet aan. Dat uh, vind ik niks. Gaat allemaal op aan dit soort dingen. En ik heb. Uh, jullie hebben nog een gezinsuitbreiding hoorde ik. Ja, ik wou net inderdaad zeggen. Uh, ja, een hondje. Een hondje, is dat een excuuskind of? Uh... <laughs> nee, nee, nee. Nee, dit was uh, omdat ik al heel lang een hondje wil. Ik heb altijd een hond gehad. En sinds ik naar Italië ben verhuisd. Uh, ja, geen hond meer. En dat is toch eigenlijk wel een groot gemis voor mij. En hoorde ik nou dat hij Whisper heet? Ja, Whisper. Eh, waar, waarnaar is hij vernoemd? Naar het PR-bureau? <laughs> nee, nee, omdat hij gewoon in eerste instantie alleen maar fluisterde en uh, piepte. Vond ik dat wel een passen je was. thuis begon te blaffen <laughs> Na twee dagen was dat inderdaad helemaal voorbij. Dus uh, ga je de naam nog veranderen of niet? Nee, dat nee, blijft mooi zo. Oké, okay, nou ja, genoeg... Uh lamgelul, zeg maar. Maar goed, we hebben natuurlijk ook een maand dan, of in ieder geval drie weken, geen podcast opgenomen, uh, voordat we in, in uh, de CES, of hoe noemen we dat? Zes? De zes, ja. De zes duiken, uh, en wat er de afgelopen paar dagen is gebeurd. Uh, de laatste maand van, uh, laat ik zeggen december, is, uh, is er nog wat gebeurd? Wat zijn de best gelezen posts op de site? En, uh, hoe moet nou ja, echt, uh, de, de, even kijken, van de tweede week van december tot eind december is eigenlijk op het gebied van tablets uh, niks, niks heel spannends gebeurd. Uh, dat komt toch vooral door kerstdagen en nou ja, dan wordt er in principe niet zoveel gelanceerd. Um, daarbij heb ik wel een, een kort jaaroverzicht gemaakt van de best, best uh, berichten en de meest populaire tablets op de site en noem maar op. En daar uh, kwam qua meest populaire tablets kwam de iPad Transformer uh, als nummer 1 uh, naar voren. Yeah. En de uh, nou ja, top 3 uh, wordt verder uh, maakt door de Galaxy Tab 10.1 en de Apple iPad 2, dus dat is niet echt heel uh, verrassend. Ja, ik vind het een klein beetje verrassend dat uh, twee tablets boven de iPad staan. Ja, nou goed, de, de, dat zou inderdaad kunnen, alleen de iPad, tenminste over de iPad Transformer, daar wordt gewoon veel meer geschreven uh, en daar zijn ook uh, veel meer uh, video's over opgedoken en daarnaast heb je ook nog eens over ik heb helemaal allemaal gespecialiseerde sites, hè? Die, uh, die alleen maar berichten over Apple en de iPad. Dus, uh... Het zijn dus inderdaad de populairste berichten op jouw site, zeg maar. Of op de populairste Apple. tablets, heb ik echt gehoord, de tabletproductpagina's, zeg maar. Ja, oké. Okay. Maar is er nog iets bijvoorbeeld bekend geworden van de Kindle verkoopcijfers? Dat is natuurlijk wel interessant, zo over de vakantie heen. Heb je daar wat van gehoord? Poeh, de... de... Alleen de algemene berichten van... Goh, we hebben het beste seizoen ooit gedraaid. En dat ja, de, de miljoenen, miljoenen. we moeten er een miljoenen bij bestellen. Uh, dat soort berichten. Maar specifiek... Uh, ik weet niet of dat al bekend is gemaakt. Ja, ik heb <coughs> niet, niet echt strakke cijfers. Al doet Amazon dat natuurlijk nooit. Maar... Ik, het laatste wat ik heb gelezen is toen de, die 4 miljoen uh, die ze hebben verkocht, maar dat waren Kindles. Dus er was niet per se de Kindle Fire. Uh -huh. Maar daarnaast zijn er dus nog twee berichten geweest van, goh, we komen tekort en uh, het gaat zo goed, het gaat zo goed. Uh, hoe dat zich verhoudt uh, in miljoenen en dat soort dingen, dat, dat durf ik ook niet te zeggen. Misschien had jij er namelijk wat van gehoord. Nee, nee, nee. En nee, nee. Ah, dan hebben we natuurlijk ook nog wat uh, iPad 3 geruchten gehad. Heb je die geplaatst? Uh, ik heb er zo nu en dan eens eentje geplaatst um, en ik heb toevallig vorige week volgens mij een column over geschreven van uh, via wat, wat er wel en niet mogelijk is, komt er dan een budget iPad hè, of gaat Apple met drie modellen zijn assortiment uh, uitbreiden. Ja, nou goed. Ja, ik eigenlijk gemist, die column, sorry. Oké, okay. nou ja, dat, dat ging eigenlijk over een eerder gerucht dat Apple dus de iPad 2 als budget tussen haakjes in de markt zou, zou zetten volgend jaar, dit jaar hm. met een basis iPad 3 zou komen en met een geavanceerde iPad 3. Oh. Een beetje zoals uh, Asus snel gaat doen met Transformer Primo dadelijk ook erom. Dat komen we ook, ja. Um, daar heb ik een beetje over gespeculeerd. Van ja, Zou dat wel uh, goed zijn, niet goed zijn? Zou jij een budget iPad kopen van 300 euro? Uh, nou goed, dat is, dat is interessant om te kijken hoe mensen daarop reageren. Maar uh, voor de rest, ja. Wat, wat, wat waren dan je, je conclusies? Wat, wat, wat verwacht je? Nou, ik verwacht dat mensen die een iPad kopen... Dan schaar ik ze allemaal even over één uh, kam, zeg je dat zo? Ja. Um, ja, zo, okay. dat, dat die niet, dat als er een iPad 3 is, dat die niet voor een iPad 2 kiezen. Dat de gemiddelde Apple-koper uh, of iPad-koper toch net dat beetje extra wil hebben. En toch die iPad 3 met een hoge resolutie wil hebben. En toch uh, uh, ik, ja, weet ik voor welke extra features er nog allemaal opgezet worden. Oh, verrassend. Ik, ik had het eigenlijk uh, niet. Uh, ik, had dat, ik had een andere completie van je verwacht. Okay. Ik denk van, nou, we het meteen aan het begin er maar bij, want dan hebben we dat weer uh, achter de rug. Want uh, eigenlijk, uh, je zou verwachten toen we met die tabletpodcast uh, begonnen, dat we heel veel over Apple zouden hebben. Nou, dat was toen ook de eerste paar weken was het ook wel het geval. Uh -huh. Vooral met iOS 5 en dat soort dingen. Uh, een tijdje lang hebben we er natuurlijk niks meer over hoeven zeggen, omdat er, uh, Apple houdt natuurlijk een beetje productcycli aan, zeg maar. Of een cyclus. Uh, dat duurt meestal weer een jaar voordat het wat komt, dus we hebben een tijdje stil gehad. Maar ja, die gerucht, ik denk pakken we ze aan het begin er eventjes bij. Uh, het kwam mij namelijk bijna allemaal als een beetje onzin uh, over. Uh, een 7-inch tablet. Uh, Apple, die houdt niet zo van toegeven dat ze een verkeerd formaat hebben gekozen. Zo. Dus dat zie ik niet echt gaan gebeuren. Maar ik geloof juist wel in, in, in een iPad 3. Dus ik denk niet dat er twee komen. En die iPad 3 komt ongetwijfeld gewoon in maart zoals... Uh, eh, zoals de eerste twee ook verschenen. Maar ik, ik, ik zie het wel als een uh, echte optie: dat het iPad 2 gewoon als budgetoptie uh, overblijft. Eigenlijk net zoals we met uh, de iPhone-serie hebben gedaan. Ja, maar de, um, ja, dan heb je het over de, de iPhone 4 en de 4S. Maar ja, uh, in, in de, in de, in de vergelijking. Uh, ja, maar die 3GS wordt toch niet meer verkocht? Die is nu gratis uh, bij een abonnement. Ja oké, okay, heb ik, ik heb het niet over abonnementen. Hè? Want als je daar een iPad gratis bij krijgt... dan zullen velen daar inderdaad voor gaan. Oh ja, ja, ja. ik denk dat je in het algemeen wel gelijk hebt hoor. Dat de, de Apple-liefhebbers gewoon voor de drie gaan. Uh, maar dan hebben we het weer over uh, de, de jongens en meisjes zoals wij zijn, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen... die al wel zo'n tablet of zo'n iPad 2 het afgelopen jaar hebben gezien. Mm -hmm. En die 500 euro een beetje te veel geld vinden. Wat ik me heel goed kan voorstellen... Uh, en aangezien dat ding nog wel uh, meer dan meekomt, zeker omdat binnen uh, iOS is er, niet zo hard, uh, is er geen hardware concurrentie. Hè? Dus uh -huh. je hebt de 1, 2 of 3. En uh, je hoeft ze alleen maar met de 2 met de 3 te vergelijken en de 1 met de 2 zo'n beetje. En het is niet zoals natuurlijk met Android tablets dat je dat tegen 40 andere opties hoeft te vergelijken. Dus ik denk dat dat voor veel mensen nog wel, als dat inderdaad 2,5 meier gaat kosten bijvoorbeeld, mm -hmm. een interessante optie gaat worden. Maar dat zien we dan allemaal wel weer in maart. Ik denk dan uh, hebben we het maar even uit de weg geruimd. Ook interessant van uh, vorig jaar is dat uh, jouw review van de Galaxy Tab 10 10.1 de meest populaire review was. Lijkt me logisch. Om <laughs> vast te verwachten deze reactie. <laughs> nou, dit, Dat zegt ook wel dat, dat de Galaxy Tab 10.1 gewoon een hele populaire tablet is. En misschien, ja, cijfers hebben we eigenlijk niet nog wat populairder als de iPad Transformer. Maar dat zijn in ieder geval de twee populairste Android tablets. Ja, de iPad Transformer, daar moeten we het zo meteen maar eens even iets uitgebreider over hebben. Die, uh, die 10.1 review, hè? hoe verhoudt zich dat dan tegen de 8,9 review? Dat was namelijk de tablet waar uh, ik dacht dat ik veel enthousiaster over zou zijn... En toch voor mijn gevoel, en dat is door allerlei mensen in de reacties en op social media en zijn ontkracht natuurlijk. Maar voor mijn gevoel was hij wat langzamer. Uh, hoe, hoe is die gelezen? Ja, het is natuurlijk een stuk later geplaatst dan de, dan de 10.1. Dus dat is misschien niet helemaal fair om dat uh, zo te vergelijken. Want wanneer hebben we die geplaatst? Ik denk uh, anderhalf maand geleden. Ik, ja, ik weet niet, maar uh, die, de site ging wel down. <laughs> Ja, dat klopt. Nou, die zullen niet ver van elkaar afleggen. ik kan het zo even snel niet zien. Ik kan even op YouTube kijken, oh, dan nee, heb ik ja. puur en alleen de views. Maar het artikel zelf kan ik de getallen nu even niet zien. Maar die zit inderdaad uh, zeker absoluut in de... Oh, die staat inderdaad wel in de top 5, op nummer 5. Oké, okay, nou goed. Uh, no nog andere nieuwtjes van vorig jaar, wat uh, eventjes uh, kort meegenomen moet worden? Nee, ik heb zo 1, 2, 3 niks. Ik denk dat we ons moeten gaan focussen op uh, het heden... Het heden. Oké, okay. 6 hey, is aan de gang. En ja. er is een hoop uh, gedoe uh, over de Transformer Prime. Ik denk dat het dat leuk is om dat uh, even wat uitgebreider te bespreken. Uh, zullen we dan eerst even de, de, de kleinere tabletnieuwtjes uh, uit de weg ruimen? Ja, en ik zal eerst even voor degene die, die het nog niet helemaal weten, even uitleggen wat 6 is. 6 um, is de uh, Consumer Electronics Show in Las Vegas, elk jaar in, uh, begin januari. En daar worden de nieuwste, hotste producten, technieken ontwikkelingen uh, op het gebied van consumenten-elektronica getoond. Dus alles wat je maar kunt bedenken. Uh, volgens mij uh, vier of vijf dagen lang op de beursvloer staan alle grote merken, behalve Apple. Um, en Microsoft volgend jaar. Microsoft ook niet meer, inderdaad. Uh, die, die tonen daar alles, alles wat ze hebben en wat we in 2012 uh, kunnen gaan verwachten. Dus dat is, dat is een heel interessante beurs. Uh, en daar, daar kijkt iedereen naar uit uh, op het gebied van elektronica. En dus nou inderdaad, de tablets zijn een hot item... Um, dus we hebben al aardig wat tablet gekregen. Uh, binnengekregen. Uh, anderhalve dag is het nou ongeveer aan de gang. Nou ja, in ieder geval anderhalve dag zijn de persconferenties aan de gang. Sinds vandaag is de, is de beursvloer open voor het publiek. Nou, uh, het is wel belangrijk om erbij te zeggen. Er is dus geen uh, toegang voor het publiek. 6 ja. is dus alleen maar voor uh, retailers en pers. Dus het is, vroeger hadden ze nog een, een, een consumentendag. Uh -huh. het, het heet Consumer Electronics uh, natuurlijk. Maar het, het is dus voor de inkopers van zeg maar, de mediummarkt. Maar dan de Amerikaanse versies natuurlijk, zijn natuurlijk iets uh, hoger daarop. Maar dat soort types gaan daar dus heen. Om te kijken van wat gaan ze nu bestellen zeg maar, voor het komende seizoen. Of voor het komende jaar. Van wat voor een product er liggen. Zo, zo moet je dat toch zien, denk ik? Ja, dat is dan het fysieke deel. Zeg maar. maar als je kijkt naar, naar de... Uh de media, nou, nou wat er over gesproken en geschreven en uh, getoond wordt, dan is het toch wel een, een echte consumentenhype. Hè? Want het is natuurlijk consumenten willen, willen zien wat er gaat komen als eerste. Nee ja, ja, sowieso. We zeiden natuurlijk net van uh, dit is het laatste jaar dat Microsoft er is, maar uh, gisteren was die keynote uh, van, van Balmer. Ik moet zeggen, er staat helemaal niks op het internet uh, zoals ik zo snel kan vinden. Nee, dat verbaasde Le mij ook. Ik, ik wilde er, er nog voor wakker blijven, maar... <laughs> die Nokia nog wat of zo. Uh, Lumia 900, maar ik weet niet of dat uit de Balmer keynote komt. Nou ja goed, gelukkig uh, zijn die nog niet zo heel goed in tablets, dus dat mogen we snel overslaan. Uh, maar goed, die, die 6 is dus aan de gang en die is dus... Uh, vandaag gaat die eigenlijk open, hè? Mm -hmm. Dus uh, vandaag gaat de beursvleur open, maar er de, de is al pre-launch en uh, hoe, hoe het altijd met dat soort dingen gaat. Iedereen probeert natuurlijk als eerste zijn nieuwtje naar buiten te krijgen, zodat ze mm -hmm. het meeste... Aandacht krijgen en dat resulteert op een moment in dat ze dus al een week voor de zes met persconferenties <laughs> beginnen. Zo ja, dat ook, hadden hè? we tijdens de IFA ook, hè? we hebben hetzelfde besproken. Dat was uh, één, twee weken van tevoren. Uh, ja, <tosses> was eigenlijk al niks meer interessants uh, te bekennen op de beurs, omdat alles al bekend was gemaakt. Ja, ik heb nog wat leuke hands-on videos Precies. Hey, uh, uh, de padfoon, die is uh, weer uh, naar voren gebracht, toch? Door Acer. Ja, naar, naar, naar, naar, door Acer's. Oh, sorry, Aces. <laughs> nou, voren bracht niet echt. Die, huh? had, die hebben ze wel... Uh, sorry. Door Asus? Is, de padfoon is van Asus. Ook al? <laughs> ja, Asus doet bijna niks. <laughs> Oké. Okay. Nee, al het grote nieuws komt eigenlijk... Nou, bijna al het grote nieuws komt een beetje van Asus. Die padfoon die hebben ze wel op hun stand staan, in hun boot, zeg maar. Um, maar uh, die is niet officieel gepresenteerd, nog steeds niet. Die hebben we al een paar keer... Uh, Gezien afgelopen jaar op verschillende beurzen, maar die is nog niet af qua software en hardware. Het is die combinatie tussen een smartphone en een extra beeldscherm wat je een tablet maakt. Ja, je schuift de smartphone achter in de tablet en die dient ook als de brains voor je tablet. Op... <lacht> Lelijk ding jongen, met dat klepje en zo. Nou ja, ik vond het wel aardig uitzien. Dus dat, dat, ik ben wel benieuwd. Uh, nou ja, Android 4.0, uh, en dus een uniek product wat er nog niet, niet op de markt te vinden is. En daar is inderdaad een hands-on video uh, van opgedoken, van uh, netbook nieuws. En, uh, maar voor de rest is het niet echt heel iets speciaals aan, dat dat ding gewoon nog niet af is. Oh, oké. Okay, ja, sorry. Ik dacht eigenlijk dat dat, uh, dat, dat ding uitgekomen was. Uh, nee, no, nee, nog niet. Nee, die wordt tijdens nee. het Mobile World Congress uh, in Barcelona volgende maand uh, gepresenteerd. Oké, okay, nou ja, goed. Dan heb ik ook nog op de lijst staan wat ik uh, zo op heb zien duiken. De 10-inch Iconia. Ja, dat is het, het topmodel van uh, Acer. Hey. Ezer, Ezer, heeft, uh, ja. Ezer heeft anderhalf dag geleden als eerste mogen presenteren op een persconferentie. En heeft daar een Next Generation Iconia Tab aangekondigd. Nou ja, wij weten allemaal dat het gaat om de Iconia Tab A700. En ik uh, Nee, nou goed. Iedereen die de website volgt, wel. Yeah. En uh, nou ja, het unieke van dat ding is natuurlijk een full HD display. En een quad-core tegen TKR3-processor. En Full HD is waar we allemaal naartoe gaan, of in ieder geval hogere resoluties. En uh, die koning niet hebben, A700, is de eerste die die stap zet. En uh, is dat dan 1080 of is het 1200? Nee, dat is 1920 bij 1200. En, en de, de, misschien dat jij het weet, maar ik snap niet waarom. Waarom is het 1200, BMI, in plaats van 1920? Nee, 1200 in plaats van uh, 1080, ja. Oh, ik denk dat dat misschien met on-screen-controls te maken heeft, bijvoorbeeld. Dus ja, maar je, je, als je een film kijkt, dan heb je nou nog steeds zwarte balken. Ja, ja maar daarom zeg ik, dus in die zwarte balken kan je kunnen on-screen-controls uh, terechtkomen. Misschien zou is het omdat bijvoorbeeld dan die, die buttons van, uh, van, van Ice Cream Sandwich, die staan natuurlijk op je beeldscherm. Uh -huh. Die verdwijnen ook niet echt, hè, als je, iets, uh, als, je, als je iets doet. Volgens mij bij film gaat die op een gegeven moment wel weg, maar... Dus dat, dat neemt misschien wat ruimte in. Gewoon misschien wat play en dat soort dingen. Uh, goh, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat het een beetje een, een wedloop is. Gewoon wie kan de meeste pixels op zijn ding proppen. Ja, maar uh, iedereen die nu, wat ook Lenovo en daarna komen we nog op Transformer. Uh, iedereen die nu een Full HD display introduceert, heeft 1200 pixels. Uh, is dat, uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat dat bijvoorbeeld... Uh, wat één op één loopt met resoluties van computerbeeldschermen. Dus dan dat je wat minder aan hoeft te passen... Uh, aan renderen bij bijvoorbeeld webpagina's en dat soort dingen... Uh, ik, kan me ik, ik weet dat niet hoor, maar dat is dan iets uh, wat ik me kan voorstellen. Als dat, als dat dus analoog loopt met, met computerbeeldschermen, dan is er misschien wat meer in, in uh, design in wallpapers en zo, is er dan meteen wat te krijgen en dat, ja, uh, dat zou misschien wat schelen of zo. Dus ja. uh, zo, zoiets kan ik me wel voorstellen. Uh, dus dat, dat is dan de Acer Iconia, dan hebben we die platform wat niet bestaat, hebben we <lacht> gehad. Zijn, heb je die koek gezien? Koek, koek, koek. 300 dollar voor een uh, voor geen tablet en die tablet is speciaal <laughs> bedoeld voor in de keuken. En daar de, kan de, je de tomatensaus overheen gooien en weet ik veel allemaal. Maar dat is dus alleen het tablet. Waar je dus. Er zit dus... Een eigen, eigen software is ervoor ontwikkeld. En dan kan je recepten en dat soort dingen kijken. Je kan uh, cook timers instellen en zo. Een beetje, een beetje een raar niche product, zeg maar. Oké. Okay. Uh, die ook nog... Ja, ik zag toevallig op een filmpje gisteravond. Ik had niet verwacht dat je er heel veel over gelezen zou hebben. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje van... Dat soort dingen krijgen we dus ook op de zes te zien. Ehm. Um, Even kijken, wat hebben we nog, nog meer gezien? De, de, de XLOPC of zoiets? Ja, de... Uh, wat was het? Uh, Every Child the Laptop of, zo, of zoiets? Ja. Project. Uh, nou goed, dat is een... Uh, een uh, 199 dollar kostende tablet. Dat is in ieder geval de insteek. Huh? 99 dollar? 199 toch? Nee, nee, nee. Oké, okay, 99 dollar kostende tablet... die speciaal ontwikkeld is voor, voor de niet-westerse... Uh, landen uh, om kinderen uh, beter te laten leren en, schrij en schrijven. Dus er zit ook een uh, uh, zit Android op en een, uh, of een eigen Sugar OS van het bedrijf. Uh, nou goed, dat is een educatieve tablet. Uh, we hoeven niet heel veel ervan te verwachten, maar dat is een leuke, leuke nieuwe ontwikkeling. Ja, ik, ik vind dat soort dingen vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Ik was ook wel gecharmeerd door die A-kastje, weet je wel, in India, die 65 dollar tablet. Of dus mm -hmm. dat 35 dollar. En, uh, nou ja, goed, uh, ik heb uh, wat filmpjes gezien over, ik, uh, bij jou op de site trouwens, over, over die, uh, die uh, XO-tablet, zeg maar, die one laptop per child ding. Ik, ik, vond het, uh, ik was vooral onder de indruk van, van de manier waarop ze uh, oplaadmogelijkheden geven... Uh, en dat, daar hebben ze kennelijk heel veel aandacht aan gegeven. Want dit is dus de enige tablet die bijvoorbeeld met een handcrank, hè? hoe noem je dat? Een ja. snijkat of wat dan ook. Nee, uh, nee, nee, een handeltje waar je moet draaien, inderdaad. Ja, ik... Maar ook een, so een zonnepaneel en dat soort dingen. En dat komt. Uh, dat is bijzonder. Omdat dat natuurlijk een onregelmatige. Uh, input geeft. Hè? En onregelmatig ik, weet niet, ik ben niet zo goed in voltage's en ampères en dat soort dingen. Wat ik begrijp is dat dat heel erg fluctueert. Omdat je natuurlijk minder snel draait of minder zon hebt. En dat soort dingen. En daar is dat ding helemaal op aangepast. Zodat hij uh, dat soort voeding uh, kan gebruiken en uh, efficiënt kan gebruiken om zich op te laden. Dus dat vond ik wel interessant. En dat zullen we misschien ook wel in andere producten terug gaan zien. En dan bedoel ik niet zo'n handcrank. Maar dan bedoel ik mm -hmm. Uh, een, een tablet met de achterkant van een zonnepaneel bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat, je hem als, dat je hem op zijn kop bewaart, zeg maar. Dat je dan een volle tablet hebt altijd. Dat soort dingen is toch best wel interessant. Ja. Nog een ander klein nieuwtje voordat we eindelijk bij de Transformer Prime komen. Die Kyobo tablet hebben we een beetje wat van gezien. Uh, ik weet niet of jij dat ook hebt gezien, maar omdat ik natuurlijk heel erg gefascineerd ben door dat Mirasol beeldscherm, mm -hmm. uh, heb ik dat natuurlijk in de gaten gehouden. En dat viel een beetje tegen. Oké. Okay. Heb je, heb je ja, ook ik heb, ik heb het nog niet gezien, nee. Ja, het leek om het wat langzaam te doen en ik snap ook wel dat het wat, uh, wat het beperkingen heeft. Ik had, ik had er iets meer van verwacht. Maar was dat, dat een langs... tablet of een e uh, Het is een, het is een, ja. De Kyobo is in principe een. Uh, ja, het is, is lastig, zeg maar, want het, is, het draait op Android, maar wel weer een helemaal geskinde Android. Mm -hmm. Want Kyobo is zeg maar een Japanse Amazon of zo. Zoiets moet je volgens mij zien. Of ja. een Koreaanse Amazon. Uh, en het is heel erg gericht op e-readen of op digitaal lezen. Uh, maar er zijn ook een heleboel andere mogelijkheden mee. Er zit een browser natuurlijk op en uh, uh, de, de, het draait op Android. Dus uh, sideloaden van apps schijnt mogelijk te zijn. Al heeft niemand dat ding nog echt uh, veel op het internet gezet Of in ieder geval ik ben, mijn Zuid-Koreaanse zoektermen op YouTube zijn niet zo, <laughs> niet zo sterk. Want daar is dat ding te koop en ja, daar, daar kunnen wij natuurlijk nog weinig... Uh, Uitdokteren wat ze daar allemaal zeggen op, uh, op beeld. Mm -hmm. Maar dat viel me wel op, trouwens. Ik heb nog geen uh, nieuwe tablet gezien die, uh, waar wij eigenlijk op hoopten. Um, een, een zeg maar zo'n E-Ink display of hoe noem je het? Een MiraSol display uh, ja. bevat. Ja, dat was precies wat ik bedoel. Da, da, daar zou ik de, graag. Uh, ik had verwacht dat we daar op zes wat meer van zouden zien. Want uh, daar zit ik een beetje op te wachten. Maar uh, jammer, de bammer lijkt het nog wel een beetje. Er is dus wel wat, maar dat is allemaal nog niet echt. Uh, niet echt heel goed. Nou, dat zullen we eens uitzoeken voor de volgende keer. En kijken of we daar wat uh, interessantes over kunnen zeggen. Ja. Uh, nog meer zes nieuwtjes met tablets. En uh, Samsung he heeft natuurlijk weer wat nieuws uitgebracht. 7,7 AMOLED-scherm. Ja, die, die kenden we al eigenlijk, hè? Ja, precies. Dat hebben ze gewoon en ook, herhaald. En ook Toshiba, die met de excite slash AT200 kenden we ook al van de IFA 2011. Dus dat was niet heel... Uh, Bijzonder, ehm, um, Lenovo uh, een aantal nieuwe tablets, waaronder de concurrent voor de iPad Transformer Prime, ook met keyboard dock. Ja, had ik gezien. Dat is wel interessant, en daarnaast een Full HD tablet. Ehm. Um... Ja, dat is tot nu toe wel het belangrijkste. Het is natuurlijk allemaal nog gaande. Best wel veel trouwens uh, hoor, als je het zo snel opzond. En, en ze zijn allemaal met een cloud dienst gekomen, zo'n beetje. Ja. Samsung is met een cloud dienst gekomen. Uh, uh, Asus heeft die, die cloud dienst die ze ook laatst afgelopen vrijdag bij die uh, Transformer Prime Launch heel erg naar voren brachten. Die 8 gigabyte die je krijgt bij het aankoop van zo'n ding. Dat is Asus... Uh, Oh, Asus, hey uh, <laughs> Lenovo die heeft zo'n ding. Ze hebben eigenlijk allemaal een clouddienst. Uh, dat is het buswoord, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed, uh, je, je noemt het al, Asus. Hey, dat is uh, wel een beetje waar uh, gisteren, of in ieder geval vannacht, uh, ja. een, een hoop heisa over was. Uh, want er werden een aantal nieuwe producten getoond. Om eerst even met de no normale uh, nieuwtjes uh, te beginnen. Twee nieuwe iPad Memo tablets. Eén uh, tablet die hebben we vorig jaar al vaker voorbij zien komen. 7-inch variant, dual-core processor. Een beetje te vergelijken met uh, de Galaxy Note, maar dan een stuk groter. Dezelfde functionaliteit zit erop. Je kan er ook mee bellen, je kan er notities mee maken, je kan er een stylus op gebruiken. Um, en er zit een klein, hoe uh, noem je dat, een bluetooth-apparaatje zit erbij. Waarmee je muziek kan luisteren en waarmee je dus kunt bellen. Dat is zeg maar een, uh... een headset bedoel je? Ja, het is geen headset. Het is echt een, een, een companion eigenlijk. Okay, is, ik, is, eigenlijk, uh, uh, ik wist ook helemaal niet dat je ermee kon bellen. Uh, maar hoe, hoe, <laughs> hoe ziet zo'n Bluetooth dingetje er dan uit? Stop je dat wel in je oor? Of? Nee, nee, nee. Dat is, de tablet zit zeg maar, in, je, in je achterzak. En uh, dat uh, Bluetooth apparaatje hangt op je borst of zo. Dat, uh, dat heb en je daar stop je dan weer een koptelefoon in? Zoals ik het nu kan zien inderdaad wel. Want dat is echt, echt uh, zeg maar de MP3-speler. Die, maar die, die maakt draadloze uh, draadloos verbinding met je tablet. Oh, wel een grappig systeem, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Dat vind ik op zich wel, uh, ik zou het zelf denk ik niet heel snel gebruiken, maar wel interessant eigenlijk. Nou, dus je, je, is een soort, uh, je krijgt een soort... Uh... Een verlengstukje is het eigenlijk. Ja, oké. Okay. Dus dat, ja. dat is de, de ene tablet die hebben we vorig jaar al, al twintig keer voorbij zien komen. Maar die moet er nou dus echt aankomen. Het is overigens nog steeds geen lanceerdatum. Um, en daarnaast um, is diezelfde tablet in een nieuw design, nieuw jasje. En met een Tegra 3-processor. Ook gespot en en die zouden dus naast elkaar gelanceerd moeten worden wat ik op zich wel vreemd vind um, maar het is dus ook een 7 inch variant tegen 3 processor met een nieuw design um, en die tablet is gisteren of vannacht opgedoken tijdens de Nvidia persconferentie en daarin benoemde men uh, een prijs voor deze tablet van 249 dollar en dat vind ik wel heel interessant want 249 dollar is 50 dollar meer dan de kindle fire en daarvoor krijg je dus een quad core processor en Android 4.0 Ice Cream Sandwich. En gewoon eigenlijk een high-end hardware-design van Asus. Holy moly. Ja. Dat uh, is, klinkt inderdaad heel erg goed, eerlijk gezegd. Uh, en, en het is ook een telefoon? Uh, die, ja, nou ja goed, die, die companion, die Bluetooth companion, die heb ik niet bij dit model zien zitten. Ja. Dus dat, dat is allemaal nog... Want er zijn nog niet echt heel veel specificaties bekendgemaakt. Um, dat... dat, dat... Wauw, als, als ze dat met zo'n ding kunnen leveren... al zou je het erbij moeten kopen voor vijftientjes of zo... Ja. dan... Uh, dat, is best, dat zou best wel uh, interessant kunnen zijn. zeg. Dat, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Want ik heb me eigenlijk verschillende <laughs> zitten opbinden... Om, om die Transformer Prime eerlijk gezegd. Ja, want dat, dat is eigenlijk het, het grootste nieuws... waar heel veel mensen over verbolgen zijn, zeg maar. Um, want Asus heeft... Um... Er doken al wat geruchten op voor de 6... ...maar niemand had natuurlijk gedacht... ...komt er nou al een nieuwe Transformer Prime? Dat ding is net drie weken oud. Maar, Hij is een uh, maand te koop in, uh, in Amerika. Ja, en drie, drie dagen, dagen in Nederland. Nederland. Ja, Oké, okay, okay. dat wil ja. ik dat duidelijk hebben. En uh, gisteren doken dus in één keer... ...een, een hele nieuwe Asus Pad ...Transformer Prime op. De, uh, de naam is volgens mij de Transformer Prime 700... ...of de TF700T. Doet er ook niet toe. Nieuwe versie, full HD display, nieuw design... ...en uh, een, een betere uh, camera op de voorzijde. En Asus is dus gewoon... Uh, ja, hoe moet, het, hoe moet ik het zeggen? Hoe moet ik het vriendelijk zeggen? Het is gewoon eigenlijk belachelijk dat... dat uh, ...de reacties die ik lees op de, op de Facebookpagina van Asus... En, uh, maar op de site zijn dat mensen zich uh, behoorlijk genaaid voelen, zeg maar. Omdat ze zijn opgeschreven met een, met een alfa of beta versie van de Transformer Prime... die ze nou net gekocht hebben. En dat er nou wel een nieuw model komt. En daar kan ik me helemaal in vinden. Want het, uh, ja... Sam, zeg eens iets. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik zat heel erg naar je te luisteren. Want uh, ik heb dus vanmorgen de moeite genomen. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon de Mycom en de Coolblue. Dat is van tablet, uh, Tabletcenter.nl en zo. En Paradigit en dat soort dingen... Ik ga die gasten eens even bellen en vragen of ze reacties hebben gehad van, uh, van, uh, van pre-orders. Want ja. ik zie dus ook overal, ik, ik cancel mijn pre-order, ik voel me genaaid, uh, dit en dat. En uh, daar kreeg ik allemaal. En dat was natuurlijk vanochtend half tien of zo. Hè? Dus het is dus gisteravond gebeurd. Dus die hadden niet echt gek veel kans van me gekregen om het uh, uit te zoeken. Maar die waren allemaal van, ja, nee hoor meneer, want uh, het is gewoon uh, een beetje te verwachten natuurlijk. Hè? Er komt altijd weer wat nieuws en nee, we hebben ja. nog niks gehoord. Nou ja, goed, dat kan dus zijn omdat ze dus Twitter nog niet hebben opgestart. Dat lijkt me de, de, de meeste uh, waarschijnlijke reden. Want wat ik dus ook lees, net zoals jij ja, op, op het internet is, iedereen uh, is daar vrij... Uh, die voelt zich een beetje in de zak gescheten, want het is natuurlijk wel een... Ik schreef het in, uh, want, uh, ik was dus vrijdag bij, die pers, uh, bij dat pers-event geweest van Asus in Nederland... Uh -huh. met die launch van dat ding. Ik heb die kleren dus nog niet eens uit de was... en er is nu alweer een nieuwe aangekondigd. Zo, zo, zo zag ik het gisteren. Ik denk van, wauw, dat is wel heel erg snel. Nou, toen kwamen al die reacties. Maar wat ik ook in dat stukje schreef op jouw website... is dat de, de Transformer Prime uh, heeft een schare fans... Uh, uh, gekregen, zeg maar, in de afgelopen 2,5 maand. Ja. Wat je een beetje met Apple-achtige fans kan uh... mm -hmm. <laughs> nou, vergelijken. Oh, hij is actief op het internet en toen kwam er uh, uh, weet je wel, bij iedere je ziet ze bij, bij, bij mensen die interesse hebben voor een, een tablet, zie je ze vaak reageren van, joh, heb je de Transformer Primal gekeken? Want het is toch allemaal de, allemaal de hele de beste in de wereld en gewoon uh, eh, lekker actieve fans. Leuk, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook wel een beetje vervelend, maar ook heel erg leuk. Nou, goed. Dat zijn dus de mensen die hè, de moeite nemen om hun familie, vrienden... sociale netwerken te beïnvloeden over, over die Transformer Prime. Voor, voor, voor die laag Android-fans uh, was dit f, uh, het apparaat waar ze op zaten te wachten. Maar dat zijn dus dezelfde mensen die dus nu op het internet uh, zitten te tikken... dat ze zich bekocht voelen, want uh, dat ding is niet voor niets aangepast. Hè? Dat hogere resolutie beeldscherm, dat zou natuurlijk wel eens goed kunnen komen... doordat er... Uh, ja bij andere fabrikanten die dingen ook in de pijplijn zitten. Hè? Ja. Hoge mm -hmm. resolutie, dan moet je een beetje bij de tijd blijven. Maar zoals ik het een beetje proef, zeg maar, is dat er een, nu zo snel een nieuwe komt, is omdat wifi niet heel erg betrouwbaar is. Wifi en bluetooth tegelijk niet te gebruiken schijnt te zijn op de transformer prime. En sowieso, gps zo slecht werkte, dat ze het van alle spec sheets hebben af moeten halen, omdat ze <laughs> niet willen dat mensen erover klagen, omdat het echt niet te vertrouwen is. Zou dat zo zijn, want... Want, um, je, je kan niet zomaar als je een product in de fabriek hebt liggen of in een ontwikkeling hebt van de een op de andere dag zeggen hey, verscheep hem even naar Las Vegas, naar de 6 dan kunnen we hem presenteren de, en die uh, gps en wifi issues die zijn nog geen twee misschien net bijna drie weken oud ja maar dat die, die, die achterkant een nieuw design heeft en zo'n plastic balk net zoals je het bij de iPad bijvoorbeeld kent, zo'n zo, zo 3G balk zeg maar bovenaan mm -hmm. uh, heeft, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dat komt dan of uit de, de, de, de eerste klachten van een paar weken geleden. Want een paar prototypes maken, dat, dat moet denk ik een vrij snelle omloop uh, hebben. Hè? Dus uh, ik weet niet of, of dat überhaupt mogelijk is. Maar dat zou ik me wat bij voor kunnen stellen. Of wat het dus is, is dat ze al bij hun eigen initiële test met de eerste productiemodellen. Dus uh, zeg maar dat die dingen zijn een maand te kopen in Amerika. Nou, die zijn dus twee maanden geleden uit de fabriek vertrokken. Mm -hmm. Met die badge hebben ze, neem ik aan, testen. Uh, zijn ze gaan testen. En daar zijn dus dingen uitgebleken. van joh, dat, dat werkt niet. Want. het uh, is natuurlijk niet voor niets dat ze nu zo snel. een, een nieuw vlaggenschipmodel lanceren. Nee, ja, ik vind, ik, vind, ik, vind het, ik vind het zeer vreemd. Want als je dan getest hebt. en, en je komt erachter van. ja, dat werkt toch niet helemaal naar behoren. laten we een nieuwe versie lanceren. dat je dan alsnog in verschillende landen dat ding. Uh, de eerste prime, om zo te noemen. wel. ...blijft, voeren of lanceert. Ja, ik kan het ook niet voorstellen. Dat vind ik dus ook een hele. Maar nou moet je situatie. dus... Want, ...want hoe het nou dus overkomt... ...is dat je dus... ...want je noemt net de belangrijkste uh, zaken ...Wi-Fi is opgelost, zeggen ze... ...GPS moet opgelost zijn... ...en uh, tot nog meer Bluetooth... Bluetooth. Dat, ...dat zijn dan uh, die drie belangrijkste dingen... ...die opgelost zijn... ...maar dan moet je dus 100 dollar... ...want dat ding kost 100 dollar meer... ...dan de huidige Prime. Dat is de verwachting hè. Ja. ja. Dan moet je dus 100 dollar mee gaan betalen... ...voor iets wat eigenlijk al zou moeten werken... Ah, nou, daar ben ik met je eens. Het is gewoon belachelijk. Ja, goed, je krijgt dan je full HD display. Maar ik denk dat dat niet hetgeen is waar de meeste mensen over struikelen. Wat, uh, wat je al zegt. Nou goed, daar kan ik nog mee leven. Kijk, als ik die Transformer Prime nou besteld zou hebben hier in Nederland. Uh, of hier in Italië. En, um, ja goed, ik, ik zou even iets hebben van godverdomme, komt er nou al een nieuwe uit. Ehm... Um, maar daar kan ik nog wel over instappen. Maar het is inderdaad gewoon de wifi, bluetooth en gps dat gewoon, waar je gewoon in genaaid wordt. En, en daarin snap ik die reacties gewoon heel goed. Ja, want en... het is dus niet alleen dat er een nieuwere een hipper model uitgekomen is. Er komt een, <lacht> een werkend model ja, uit. Hè? Ja. Een beter werkend model. En dat is een beetje, denk ik, wat mensen pijn doet. En ook als je ziet, hè, want uh, om nog maar eventjes te illustreren wat voor een type fans dat is. Toen... To, toen... Kwam uh, bekend werd bij de eerste leveringen dat mensen gingen uh, hun transformer primes in Amerika bekijken. Oh, toen bleek dat ding uh, de, de bootloader bleek encrypted te zijn uh -huh. gelokt. Ja, oh, joh, je wou niet weten het internet stond in brand of in ieder geval hè? De, de nerdige kant van het internet stond in brand van ja, verdomme en uh, reshare dit en uh, retweet uh, als je tegen dit bent en weet ik veel. En wat het resultaat is twee weken later of dat was het twee dagen later. Komen. Ja, nee, we gaan wel aan een Unlock tool werken... want uh, we hebben duidelijk de, de backlash gevoeld zeg maar, van, van deze beslissing. Uh, je bent natuurlijk wel je garantie kwijt. Nou goed, dat is zo'n standaard riedeltje... maar dan zie je dus wat voor een uh, community... Om, om die Transformer Prime heen hangt uh, op, op, op het moment. Hè. Ze, uh, uh, ze zijn fanatiek. En als je dus nu als fanatieke Android-gebruiker... Uh, en lezer en promoter en noem het allemaal maar op... Uh, Lees dat het apparaat wat jij anderhalf maand hebt lopen promoten... waar je voor gespaard hebt, die je net hebt ge georderd of gepreorderd. Uh, een paar uh, hiëten heeft in de functionaliteit. Als in, ja, wifi werkt eigenlijk niet zo heel goed. En als je wifi en bluetooth tegelijk wil gebruiken... dan kun je het ook wel vergeten. En mm -hmm. hè, die, die problemen die we besproken hebben. En je hoort dus dan drie dagen later, zeg maar... nadat nou je net 600 euro hebt uitgegeven... Ja. Dat, dat het gefixt is door een nieuw model... die een Meijer meer kost... en die in principe over... Nou, wat is dat 2,5 Twee, maand verwacht uh, uh, uh, wordt. Ja. Ja, ik vraag me af wat, wat, wat een de fabrikant denkt als ze, als ze dit doen. Zouden ze echt zo, zo niet... Rekening houden met met de met de community zeg maar die die achter hun producten staat. Want Asus heeft zo'n goede naam weten op te bouwen met met de eerste generatie Transformer. Ik denk dat ze het gepest hebben hoor. Ja absoluut. Dat dat, dat zeggen ook heel veel uit heel veel reacties blijkt natuurlijk van de laatste keer dat ik een Asus tablet uh, wilde of heb gekocht. Um, ja, ik snap niet wat de fabrikant denkt. Sorry. Kan, kan ik niet... Nou, ja, ik, ik kan me daar ook heel slecht uh, een, een verklaring bij voorstellen. De enige verklaring die mij redelijk overkomt... maar die in principe niet, niet uh, valide is omdat ze dat niet hebben aangegeven... is dat die eerste Transformer Prime, hè? de oude Transformer Prime... <laughs> <Ja>. <laughs> Are you kidding me? Uh, de oude Transformer Prime uh, gewoon niet goed is. Dus gewoon niet goed genoeg is om... Uh, uh, echt verkocht te worden. Dus er moet een oplossing komen voor die wifi. Maar ja, dat, dat is het dus kennelijk niet. Want anders zouden ze dat ding wel van de markt moeten halen. Dus ja, helemaal... Ik zou zeggen, dat is toch een grote recall. Uh, ja, Ja, maar goed, dat zou dan de enige verklaring zijn uh, die ik... Nou ja, het kan gebeuren. Hè? Dat uh, Hoe slordig ook dat dat iets niet werkt. Ja, jammer dan. En dat schijnt nu aan de hand te zijn. Maar kennelijk niet goed... Uh, niet, niet slecht genoeg werkend om het echt allemaal terug te roepen. Maar wel net slecht genoeg werkend om meteen... Een, een nieuw uh, product op de markt te brengen... en dus je fanbase uh, op het spel te zetten. Want die, dat stukje wat ik dus begon van de week van uh, de Transformer Prime... heeft uh, fans die je kan vergelijken met Apple... ik denk oh. dat dat over een maand gewoon niet meer opgaat. Mensen zijn gewoon erop uitgekeken en die voelen zich... Uh, denk ik, toch wel bekocht. En dan heb ik het vooral dus over de fanatiekelingen. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, mensen die gewoon eens een keer de mediamarkt doorlopen, ze het allemaal niet zo heel veel boeien. Maar juist die mensen die de moeite nemen om het allemaal maar te promoten en te doen, ik denk dat die zich toch wel een beetje... Uh... Ja, maar ook de, de, de mensen die echt op zoek zijn geweest naar een tablet, van, die hebben specificaties vergeleken, die hebben prijzen vergeleken, die zijn daarmee daar bezig geweest, die, zijn, die hebben gereageerd, gezocht. Ja. Die, hebben dus, die zijn op die prime uitgekomen van, nou, dat is hem om deze en deze en deze redenen. Ik geef 600 euro uit, flink voor gespaard, want die wilde een tablet hebben. En hop, een dag later. Ja, dat nou, ik, ik snap het echt ja, ja, nou ja, goed. Ik, ik lees uh, een heleboel reacties van... Ik heb mijn dingen gecanceld, mijn orde gecanceld. Ik, heb, ik voel me geneid, uh, Las ik ook nog een beetje letters bij jou op de site. Ik las het ergens anders. Nou, als je Facebook kijkt natuurlijk is het helemaal... Uh, Helemaal negatief, maar je ziet het ook op tweakers. Uh, je ziet ook een hoop mensen uh, reageren van ja, ja, maar dat is altijd wat, wat nieuws. Hè. Ik bedoel, die zijn er ook. Maar dat zijn niet de mensen die zo'n ding besteld hebben. Want de mensen die zo'n ding <laughs> nee. besteld hebben, die zie je reageren van nou, nou, ik heb er toch wel spijt van of. Ik heb mijn. Uh, eh, ik heb heel veel dingen gezien van. Ik heb mijn pre-order gecanceld. Ja. En, uh, kijk, los van, van, van, van dit debacle dan, zeg maar. Uh, de Transformer. Of de, hoe noem je dat? De Transformer 1, zeg maar. Mm -hmm. Die was 3,99 hè? Ja. En dat heeft volgens mij ook een heel groot deel van hun succes uh, betekend. Ja. Ik bedoel, je krijgt voor, voor, voor, voor 100 euro minder... kreeg je er een toetsenbord bij en had je een dubbel fun functioneel apparaat... zoals iets, uh, de propositie was, zeg maar. Ik bedoel, mm -hmm. het is een discussie, eh, Android I, uh, uh, iOS... maar laten we zeggen dat die om, om erbij nog wel gelijk staan ondertussen. Dan kreeg je dus meer voor, uh, voor minder. Mm -hmm. En nu betaal je dus 130 euro meer... Ja. Dus dat is al, ik eh, bedoel, want het blijft natuurlijk nog een beetje een benchmark in, in die markt, hè, de iPad 2. Uh, dus nee. een vergelijk, een, een eikpunt, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan betaal je dus een stuk meer. Het is dus 200 euro duurder geworden, het product. Dus dat vind ik sowieso al, vind ik sowieso al veel. En kijk, en als je dan erbij optelt. Dat je dus je al je early adopters, zeg maar een, een schop in de zak geeft. Van zeggen van ja, jullie wat al jullie 600 euro hebben uitgegeven voor iets wat niet werkt. of in ieder geval niet goed genoeg werkt. Want wij kiezen ervoor om jullie rela de relatie met jullie meteen op het spel te zetten. omdat we een nieuwe gaan uitbrengen. Want dat doen ze dus echt alleen maar als, als het eerste niet goed genoeg werkt, lijkt mij. Ja, ik kan, ik kan me ook geen andere reden bedenken. Uh... Hey, je, je zou kunnen zeggen dat de tabletmarkt zo snel gaat dat ze gewoon uh, de concurrentie aan blijven gaan en dat ze zagen of, of te ja, Dat laten... was ook de reactie van bijvoorbeeld Paradigit en Google. Ja, ja, goed. En dat ze dan zagen van oké, okay, en Lenovo Full HD displays, dat moeten we wel achteraan. En als ze dan toch iets nieuws op de markt zetten, laten we dan gelijk ook die wifi en uh, gps issues aanpakken. Ja. Ik vind het allemaal een pijnlijk ja. verhaal. Uh, oké, okay, ja, laten we het afronden. Als jij zo'n ding had besteld nu, had je hem gecanceld? Ja. Ik ook. Ja, ja, goed, ik, ik, kan nog, ik, ik ben zo iemand die dan het nieuwste van het nieuwste moet hebben. En ja, dan kan ik niet tegen dat dat, dat, dat ding gewoon binnen de twee dagen oud is. Ja, ja ik vind ook, want de mensen zeggen wel van ja, maar het, is, het duurt toch sowieso wel twee maanden, misschien wel drie maanden, misschien wel vier maanden. Ja, 600 zo euro is zoveel geld, iedereen moet daar maanden hun... ...rekening voor Ik bedoel, er ja. zijn weinig mensen die 6 mei hier uh, hebben liggen... ...zo van, nou weet je wat, uh, dat geeft twee keer in de maand... Aan, uh, ...aan dit soort onzin uit. Nee, iedereen houdt maandenlang rekening... ...om 600 euro uit te geven, lijkt mij. Dat lijkt me niet een rare... Nee. Uh, ...assumptie. En dan is, het, uh, dan is het opeens een stuk... Uh, <klaars> ...ja, stu een stuk erger. Ik bedoel, als het nou een product van 200 euro was... ...had die situatie anders gelegen... ...wat mij betreft. Maar goed, laten we erover uh, ophouden... Uh, we zouden hem al twee gecanceld hebben. We zijn benieuwd uh, uh, <laughs> of er ook weer een, een Transformer Prime 2 launch komt in, in Nederland. Uh, ik weet niet. Ik denk dat ik eerst even bel of, of ze volgende week weer een nieuwe doen. Want ik weet niet of ik dan nog een keer kom opdagen daar, hoor. Nou, oh, daar houden we uh, nog tien man over. <laughs> Goed, ja. Uh, vind je dat nog leuk om heel even kort te bespreken? Of maak je niet zo uit? Oh, jawel, jawel. Het is oud uh, nieuws. Dat staat bij vragen maar... dan. <laughs> Het is weinig nieuws. Ja, eerlijk gezegd. Ik had, wel, ik had natuurlijk misschien best wel leuk uh, iets kunnen vertellen over de, over de lunch van afgelopen vrijdag. Uh, dat is een beetje overschaduwd, wat mij betreft, door dit uh, verhaal waar we het net over gehad hebben. Uh, maar ja, goed, vrijdag was dus uh, in de Escape in Amsterdam uh, was, uh, de, de, de Benelux Lunch van de, de oude Transformer Prime. En uh, nou, zo noem het je hem toch noemen nu. Ja, ja dat mag. Ja. Het uh, ja, uh, was, was goed geregeld hoor. Het zag er allemaal, allemaal keurig verzorgd uit. Ze uh, hadden een mooie presentatie. Het stond wel een beetje naar poep. Maar dat komt wat het in de disco was. <laughs> ja, Ik zat in de buurt van, uh, van de airco of zo. Weet je wel? En dat ding dat. dat... Ja, dan gaat iedere tien minuten of zo... gaat het er eventjes aan. En elke keer... Ja, ik weet niet of het nou precies poep is... maar het meurde elke keer zo, jongen. Ik zat ook elke keer om me heen te kijken. <laughs> dus er zit met het onder de oh. uh, Want je kon ze bijna ook allemaal zien. Want veel viel mij in ieder geval... persoonlijk viel het mij redelijk tegen... Hoeveel mensen er, er waren. Ik bedoel, het was de Benelux-lunch uh, in, in de Escape. Nou ja, dat is geen lullige locatie, zeg maar. Het is geen lullig product. Het is een, uh, het is een mooi groot, uh, het is een populair product. Je ziet het ook aan bezoekcijfers op de website en dat soort dingen. Mm -hmm. En ik had wel verwacht dat ik daar wat meer volk zou zien bij die, uh, die lunch. Maar als ik het zo in moet schatten, waren er maar tussen de 30 en 40 mensen. En dat... Uh, hm. Kan, ja, kan toch haast niet anders. dan dat we dat ASUS een beetje tegengevallen moeten hebben. Want anders zouden ze dus ook niet zo'n grote locatie hebben afgehuurd, lijkt me. Maar goed, dus we hadden die, die presentatie natuurlijk allemaal een hoop gebabbel over hoe goed dat ding is. Mm. <laughs> nice. Hoe goed de oude was. En ja, die zijn, nu, die zijn natuurlijk nu allemaal weer eens geen presentatie van hoeveel beter de nieuwe is. Um... En daarna hebben ze, uh, een, uh, hadden ze drie locaties ingericht. Een, een kantoor, een, een thuissituatie en een home cinema situatie. Uh, waar dit Transformer Prime uh, uh, geshowd werd. En hoewel ik nu al het zit te zeiken over dat ding hoor. Uh, was ik heel erg onder de indruk van het apparaat zelf. Uh, wat heel vervelend was. Ze hadden geen internet, geen wifi verbinding. Ik vraag me nu dus meteen af van. Wauw, zou dat nou zijn omdat die wifi zo kut was. Dat ja. ze... Dat, dat ze geen internet hadden. Want even serieus. Hoe kan je een tablet presenteren? De, de lunch, waar je de pers uitnodigt om dat ding te laten zien. En geen internet hebben. Ik bedoel een tablet. het is 90% internet device. Mm -hmm. Maar misschien is het in wifi zo kut dat ze het dus gewoon niet voor elkaar kregen. Want er stonden wel routers. En of het dan placeholders waren. Dat lijkt me toch ook weer een beetje een raar verhaal. Maar goed, geen internet. Maar voor de rest mocht natuurlijk wel met dat ding spelen. En... Uh, ...het grootste verschil... Uh, ...wat voor mij was met alle andere, andere tablet, Android tablets... ...is dat dit was de eerste tablet... ...dat als je het scherm aanraakt... ...dat je respons krijgt. En dan bedoel ik niet trillen of zo. Je ziet, uh, je ziet hem wat doen, zeg maar. Hè? Ik bedoel, net zoals met de iPad, daar heb ik wel eens vaker met je over gehad. Dat is wat mij betreft het verschil. Die, mm -hmm. die, die feedback die je krijgt... ...die voelt alsof zo'n zo iPad... ...of in dit geval de Transformer Prime... Uh, je ja, echt meteen reageert op je vingers. En dat is in de ja. ervaring: is dat een stuk, een stuk fijner, zeg maar. Dus uh, dat soort dingen, die contesten, dat, dat leek allemaal goed. Uh, uh, de dok uh, zit, zit erg mooi. Zit, die, die connectie is erg mooi, het zit erg stevig. Het is wel zo dat als je een bijnhoekje vastpakt. Dus stel nou dat je hem in de dok hebt en je pakt hem bij de rechterhoek met, uh, met duim en wijsvinger vast. En je tilt hem op. Uh, wat mij, hij buigt een beetje volgens mij. En ik kreeg ook meteen een tik op mijn vingers van, uh, van een van de PR-mensen. Uh, <lacht> ja, we willen het toch weten natuurlijk. Maar voor de rest is het, de beeldkwaliteit zag er, zag, er, zag er goed uit. Natuurlijk ook meteen een paar onzin dingen gespot. Er zit een coating op zodat je geen vingerafdrukken ziet. Nou, ik weet niet of je dat filmpje van mij gezien hebt of foto's. Dat werkt dus niet hoor, want het ziet er gewoon vingerafdrukken. Dat is niet minder dan bij een andere tablet? Uh, nee. Okay. Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, ik heb dat niet zo, uh, <kwijmpf> nee, dat niet zo ervaren, eerlijk gezegd. Dus uh, nou, dat was, bleek meteen al een beetje, een beetje onzin te zijn. Uh, ja, ik, heb, ik heb geïnformeerd bij ze. Ik wist natuurlijk nog niet van de nieuwe Prime. Maar ik heb toen geïnformeerd van... Yo, hoezo kiezen jullie er nou voor om in een vijf dagen... ...te verkopen zonder ijscream sandwich. Uh, dat... dat, dat uh, ...ja... ...werkt niet mee zeg maar, aan uh, induidigheid. En uh, Android heeft al een probleem met fragmentatie. Mm. Uh, Moeten jullie dit nou wel willen? Hadden jullie niet beter iets kunnen kiezen... ...van goh, uh, stel de launch een maand uit... ...en zorg dat je ze levert met nieuwe... Uh, ...met de nieuwste software... ...of uh, betaal uh, een euro... Uh, per, per, ...per tablet... ...aan, uh, aan verkooppunten om dat ding te upgraden... ...of wat dan ook, weet je wel. Maar mm. goed... Uh, ja, daar waren ze niet zo van gecharmeerd van die vragen. Ik moest natuurlijk rekening houden met dat soort dingen al een tijdje langer lopen. Nou ja, goed, dat was dan de verklaring. Nou, daar kan ik nu dan wel uh, me wel in vinden. Tot het moment dat ik dus gisteren las over, over de nieuwe Transformer Prime. Dat, uh, dat soort dingen. Dat, uh, uh, ja, dat, dat is toch een beetje een raar verhaal uiteindelijk als je er zo op terugkijkt. Nou goed, dat uh, was ah, Ik denk, denk ook niet dat de Nederlanders daarvan wisten, denk je wel. Ik heb geen idee hoe dat zit met dit soort organisaties. Uh, ASIS-Nederland, uh, daar kwam in de presentatie naar voren... heeft volgens mij nu 30 mensen of zo in dienst. Dus het is op zich een flinke, flinke toko aan het worden... als ik het goed uit mijn hoofd zeg hoor. Want ik uh, weet het allemaal niet. Zo'n presentatie is altijd uh, weet je wel, een beetje droog... Uh, en ja, het, het leek wel vrij serieus. En ik was ook onder de indruk van uh, de PR-manager van Asus. Uh, die had elke keer goede antwoorden zonder dat hij daar lang over na moest denken. En dat is natuurlijk zijn werk. Dat begrijp ik ook wel. Maar uh, dat is wel eens anders geweest in situaties. Dat, dat je wat, wat laffere antwoorden kreeg. En nou, die, die had maar wel redelijk... Uh, ik, ik dacht gewoon... Eh, de manier waarop... En, uh, type antwoorden, dat kwam me allemaal als hartstikke uh, goed verzorgd en eerlijk over. Maar ja, dan kan ik niet andere conclusie trekken dan dat hij dus niet wist dat er vandaag een nieuwe tablet zou uh, uitkomen. <lacht> Anders heeft hij dus daar gewoon een beetje de poel staan. Uh, ja, nou, het is niet liegen, zeg maar. Hè. Het is informatie weghouden, maar uh, moet je soms aan je vriendin vragen van wat is het verschil tussen dat ik jou tegen jou lig of je iets ja, niet vertel? Dan weet dus ik het antwoord, antwoord al. Zo boos <lacht> <op de beeldbank. lacht> ja. Dus, ja, dus uh, Dat is, dat is, dat is zo'n zo zo zo nep-argument, zeg maar. Dus uh, ik ben uh, not impressed, not impressed. Hé, hey, maar uh, de Transformer Prime, zullen we erover ophouden? Ja, ik... Uh, nou, ik goed, nog. we zullen er vast wel weer over beginnen volgende week, maar... Eten nu, was het nu wel nu lekker, trouwens, in SK. Oh, ice cream sandwich cakejes. Ja, die kregen we ook, ja. <laughs> goed aan Nathan en uh, nee het uh, was, uh, was hartstikke gezellig het <tie> was leuk om natuurlijk de mensen uh, natuurlijk Dimitri uh, van, van of, A, of van Tablet, Tablet World en, en NATO van Digimind en, uh, je, je komt allerlei mensen tegen en dat is natuurlijk altijd gezellig en dat is natuurlijk, altijd, dat is natuurlijk wel leuk daarvan zeg maar. uh, jammer dat ik weer niet in Nederland zit wat dat betreft ja inderdaad je hebt ook geen USB stick gekregen toen je wegging <tie> jawel je ja. <tie> hebt ja, zo'n tasje met swag mee hè, en bij, bij Asus was het in dit geval er stond er nog iets op te... Hoe bedoel je? Stond er nog iets op? Iets leuks op die USB-stick? Oh, ik heb hem niet eens uit de doos gehaald, joh. Ik kan er niks mee, denk ik, want ik heb geen Windows-machine. Maar dit is zo'n zo crosslink of zo, daar ligt hij wel. Oh, weet ik niet. Met een USB-sticker aan. Uh, uh, we kregen een schoonmaakzetje voor je toetsenbord. Hoppatee. En, uh, en, en een foldertje van uh, Asus. <laughs> <laughs> lachen. Nee, joh. Maar dat was altijd hartstikke gezellig. Uh, ja. Um, nou ja, genoeg uh, erover. Uh, een paar afsluitende dingen. We moeten het denk ik nog eventjes hebben over... Uh, we hebben de iPad-geruchten gehad. Uh, laten we dan ook nog de maar Eric 6 uh, Zoals ja. het in Amerika zeggen. Eric Schmidt, de voormalig uh, chairman van Google... Die, die leeft uh, elke keer over zes maanden. Als je die hoort praten... Ja, over zes maanden is, is dit aan de hand. En over zes maanden is dat aan de hand. En over zes maanden zijn we dit aan de hand. Eén dus ja, nee. van die zes maanden dingen... Vertel het is aan mij. Is een tablet. Een, een <laughs> waarschijnlijk een, een eigen tablet van Google... in de zin van eigen uh, van... ja, uh, hoe noem je dat? Uh, ontwikkeld Nexus. met... Uh, wat zeg je? Een soort, soort Nexus. Ja, precies. Maar dan niet door Google zelf gefabriceerd... waarschijnlijk maar door een Motorola, een Samsung, noem maar op. Uh, in, in, in hele uh, uh, nauwe samenwerking met Google. En uh, nou ja, die moet dan uh, de, de nieuwe referentietablet van de markt worden... Um, en um, volgens mij was, was het Erik Smit die zei uh, dat, dat, dat die tablet echt de concurrentie met de iPad aan moet gaan. Of, het, of ik vertrouw nou worden, dat durf ik zo niet te zeggen. Nou, dat is, dat is dus een beetje het, het probleem. Want ik dacht dat ik het wel met jou erover kon hebben, omdat de originele bron Italiaans is. Mm -hmm. En dat is dus vertaald. En, uh, dus eerst heb je dus iemand die het Engels tegen een Italiaan praat. Ja. Die schrijft een Italiaans stukje en dat wordt dan vertaald naar het Engels. En dat wordt opgepakt door blogs. Dus ik vraag me af van dat hoeveel... vertaal ik weer terug naar het Nederlands. Ja, ja, precies. Nee, maar hoeveel is er nou verloren gegaan in die vertaling? Want het kan natuurlijk ook zijn, want uh, IJscream Sandwich... Op het moment dat hij dat, uh, Smit, die die uitspraak heeft gedaan... was net, zeg maar, die, die launch van IJscream Sandwich. Mm -hmm. En... Um, het kan natuurlijk ook zijn dat hij zegt van ja nee, maar over zes maanden hebben wij heel veel tablets met ice cream sandwich draaien, hè? ons ecosysteem. En da daar gaan we dan oh, oh, hoog op inzetten. Ja, zeg maar. ja, Wat, ja, ja except... maar ja, dan kunnen we geen zo goed journalist meer geloven. Uh, ik weet het niet. Ik weet, niet ik, ik, ik weet nog steeds niet zeker of die, die, die, die smid nou heeft gezegd van wij komen over een paar maanden met een, met een Nexus-achtige tablet. Hè? Dus ons uh, vlaggenschipmodel. Ik ook niet. Ik was er niet bij, maar ik zie het. Uh, waarom niet? Nee, nee precies. De Nexus smartphone, nou goed, daar komt dan een Nexus tablet bij en, daar, en daarmee wil Google laten zien: van dit is zo mogelijk. Uh, um, dit zijn de standaarden die, die alle andere Android-fabrikanten hoog moeten houden. Uh, om, om, om Android een fatsoenlijk platform te bieden. Uh, Oké, okay, nou, ja. ja. is ik wel gebeuren. Maar ik, ik, ik bedenk me nu opeens dat jij natuurlijk ook Home Cinema Display of Home Cinema Magazine hebt. Mm -hmm. uh, hij heeft natuurlijk ook al gezegd, over een half jaar is op... Uh... Elke, uh, 50% van de nieuwe tv's beschikt over Google TV, ja. Geloof je daarin? <laughs> nou, ik heb een beetje gezien wat er nou gepresenteerd is tijdens de 6. En dan hebben we LG, en dan straks komt Samsung, en Sony komen een aantal modellen. Maar dat zijn steeds maar... met X, hè? Androids. Ja, maar dat zijn steeds maar twee modellen van de 50 tv's. Ja. Dus ik geloof niet dat 50%... Uh, nee. Ik, okay, ik, ja, ik, ik geloof kijken. sowieso niet in Google TV, laat ik dat vooropstellen. Wauw, Nee. Nee. Ik wel. Ja, Andere keer dan. Is goed. Hm. Nou, wat, ik, ik denk dat, dat dat zit wel wat in. Dacht ik eigenlijk. Niet in die oude droep, maar. Uh, nou ja, goed. Ik. ik, ik geloof en wel. daarbij gaan fabrikanten hun eigen platform niet opgeven. Als je ziet wat Samsung nou opgebouwd heeft. miljarden downloads. Uh, uh, de grootste internetplatform uh, of groot, grootste standalone platform zeg maar. Nou, daar gaan ze niet zomaar opgeven. Wie? Samsung. Samsung hmm. heeft een eigen internet tv platform. Ja, ja, ja dat heb ik begrepen inderdaad. En da ah. dat is zo populair. Dat da nou ja, je kan het niet vergelijken Android met Android. Android is wel groot hoor. Dan. Ja, dat weet ik wel. Maar hoeveel applicaties zijn er geoptimaliseerd? Want daar ga je weer, hè. Fragmentatie. Zijn er geoptimaliseerd voor Google TV? Nee, dat weet ik ook niet. Ja, dertig. <laughs> ja, oké. Okay. Nee, ik, ik heb er even, <laughs> even Ik moet trouwens ook best wel nodig naar het toilet. <laughs> <laughs> een... We kunnen wel even pauze ik hoor. Nee, nee, joh. Laat het gewoon afsluiten. Oké, oké. Ik okay. heb okay. <laughs> nou, één dingetje, uh, een kleine update over de Transformer Prime. Cashback actie. Uh, oh, krijg geld terug als je het ding besteld hebt. Ja, alweer. <laughs> oh, nee, dat is niet de Prime, sorry. Zei ik Prime? Nee, de, de, de huidige iPad Transformer. Uh, op het 16 gigabyte model 50 euro uh, cashback van Asus. En op het 16 gigabyte 3G model 100 euro terug. Dus zoals ik eigenlijk al wel aangaf een tijdje geleden, gaat die Transformer er gewoon helemaal uit dit jaar. En krijg gewoon alleen de Primes en de Memo-tablets. De Primes. <lacht> oh, wist je? Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar ze zijn ook aangeklaagd door Transformers, hè? Of door Hasbro. Hasbro. <lacht> yeah. Ja. Ja, Moet ik ja. Maar, maar serieus, hè, ik uh, wou dus van de week dat stukje voor je tikken. En toen google ik op Google afbeelding naar Transformer Prime. Gewoon de eerste 30 afbeeldingen was Optimus Prime. Mm -hmm. Dus ja. ik bedoel, het, is, het zit er wel meteen. Maar goed, eh, laten we niet ophouden, die mensen te pesten. Hey, uh, dus nou, die cashback-actie. Eh, uh, ja, als jij ergens geld aan terug kan krijgen, zou ik er natuurlijk terecht naar kijken. Maar voor de rest uh, zou, blijf ik op het moment eventjes... Uh, blijf mijn geld in mijn beurs zitten. Gaat er in ieder geval niet richting ASUS. Um, wat extraatjes staan hier nog op de lijst? Uh, jij gaat naar MWC? Nou nee, ja, daar wil ik wel graag naartoe. Ik heb mijn, mijn um, idee was om dit jaar naar de 60 te gaan. Maar goed, het is Las Vegas. Eindweg. Uh, dure hotels, dure vliegtickets en Dat uh, bijna... Nou, dat was toen nog, niet in de, zat toen nog niet in de planning. Maar ik had, uh, ik was bezig met wat, wat in samenwerking met een videoproductiemaatschappij om daar uh, samenheen te gaan en wat video's te gaan maken. En dat is helaas uh, niet de tijd van de grond gekomen, dus wellicht volgend jaar. Maar Mobile World Congress, uh, dat is dan echt specifiek op tablets gericht, wat voor mij betreft. Uh, u vindt volgende maand plaats in Barcelona en dat is gewoon een stuk dichterbij. En het lijkt me wel leuk om daarheen te gaan. En, uh... Volgende maand al? Ja. Oei, dan weet ik niet of ik dat kan regelen nog. Ach jongen. Lijkt me wel leuk om Zon, wel... Uh... Een uh, Dure hobby of... Uh... Weet ik niet. Misschien, ja. kunnen, misschien we moeten we gewoon even... Zullen we aces vragen of ze ons met sponsoren? Nou, uh, nee. Of... of uh... Dan zit je in het vliegtuig en dan zeg je... Ja, we zijn net opgestart, maar we hebben net een, hebben net een beter vliegtuig. <laughs> Jullie gaan weer terug. Die een betere motor heeft en zo. Maar deze werkt waarschijnlijk wel net goed genoeg, hoor. Nee, dus, uh, nee dat, dat hoeft voor mij niet. Uh, nee ja, laten we... Uh, wie weet, wie weet. Tot volgende week zeggen eigenlijk, hè. Volgende week uh, zijn we gewoon weer terug op schema... En dan hebben we ook weer Nick met het app-segment. Of in ieder geval gaan we iets proberen met een app-segment. Dat hebben we deze week nog even overgeslagen. Um, verder nog, uh, nog iets wat je kwijt wil aan het eind van de podcast? Wil je nog iets pluggen? Nee. Simpel gezegd. Nee. Oké. Okay. Waar kunnen mensen jou vinden? Uh, Google Plus, uh, Tablets Magazine en uh, Martijn Shell. Uh, met CH uh, Twitter Tablets Magazine en op tabletsmagazine.nl. Dankjewel. Ik ben Sam Rijver te vinden op Google+. En dan spreken we jullie volgende week. Tot volgende week.